...prijzen van verschillende sites te vergelijken... ...en bespaart tot 35 procent. Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties... ...met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind...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 De Britse ex-prins Andrew is vrijgelaten uit het politiebureau. Hij werd vanochtend opgepakt omdat hij als handelsgezant... mogelijk overheidsinformatie heeft doorgespeeld... aan crimineel Jeffrey Epstein. Het is niet bekend of Andrew alles ondervraagt. Vandaag werden er ook huiszoekingen bij hem gedaan. De Rotterdamse politie is op zoek naar twee verdachten... na een dodelijke schietpartij in de wijk Delfshaven vanmiddag. Ze gingen er waarschijnlijk in een zwarte auto vandoor. De schietpartij was in een flat... en even daarvoor zou er ruzie op straat zijn geweest. De slachtoffer is een man. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Kelt Nuis is op zijn 36ste nog niet klaar met schaatsen. De kerstverse winnaar van het brons op de Olympische 1500 meter... gaat nog zeker een jaar door, zegt hij, en misschien wel twee. De kans dat hij er bij de volgende winterspelen opnieuw bij is... als schaatser is erg klein. Nuis is dan 40. En AZ heeft in de tussenronde van de Conference League met 1-0 verloren... op bezoek bij het Armeense FC Noah. Het duel werd even stilgelegd omdat er een toeschouwer het veld op rende. AZ maakt nog kans om door te gaan. Moeten ze volgende week de return in Alkmaar winnen. Als dat lukt gaan ze door naar de achtste finales. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen eerst wat regen. In het noorden misschien wat natte sneeuw. Het wordt van noord naar zuid 3 tot 9 graden. Twee vertragingen gemeld door onze vrienden van Flitsmeister. Eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Amersfoort Noord 16 minuten. En de A30 Barneveld richting het prachtige Lunteren bij Barneveld 10 minuten. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl Uforce, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl ben. Deze week in de bonus. AH roomboten appelflappen. 2 stuks. 99 cent.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Ferry Omen. Dit is Veronica. 25 years and my life is still, trying to get up there of hope for a destination I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means Get a bat, quick big hula of home. Forward destination, Riga. Radio Riga. De beste muziek aller tijden. Aangevraagd in de Bonanza eerder vanmiddag bij Rob en Carolien. Daar ging het op een gegeven moment over voetbal. En toen werden er allemaal Feyenoord liedjes gedraaid. En uh, Three Little Birds van Bob Marley. Natuurlijk echt een ajax liedje werd ook gedraaid. En toen werd Vitesse, uiteraard Vitesse, de voetbalclub. Ook heel veel aangevraagd met Rosalind. Dus aan Rob, ja, die gaat Ferry vanavond toch wel even draaien. Dus hierbij speciaal voor iedereen die dat heeft aangevraagd vanmiddag bij de Bonanza. En vanaf aanstaande maandag hoor je ze uiteraard weer vanaf twee uur. Rob en Carolien met een nieuwe editie. En morgenmiddag vanaf twee uur Sanders en Ekdom met. Jawel, Rob Sanders zonder Gerard Ekdom. Niet met vakantie trouwens. Oxytocin. Blij gemaakt met een dooie mus. Ik My fire bij Radio Veronica. Ja, en oh, morgen gaat het de hele dag regenen. Get for de temperatuur op maximaal 9 graden. Wax naar Alanis temperatuur If it for your maturity, none of this This to ourselves and not tell anyone we're in on pussy. I wish I could tell the world because you're such a pretty thing when you're done up properly. I might want marry you one day if you watch that weight and you keep. Verónica. Average to Your Heart bij Radio Veronica binnen nu en 1 minuut. One Republic en ook Robin S.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 Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. 18 plus dus. Ja? Serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 7. oh, wat een geld! 18.000. Tot verdikke me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Huh?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 Muziek alle tijden. Veronica. Veronica. Radio Veronica. En we zitten natuurlijk nog steeds midden in die Olympische Winterspelen. Morgen allemaal short tracken op de planning. En daarom morgen tussen vijf en zes bij de middagshow. Middagshow bij mijn grote vriend Niek van der Brugge. Allemaal korte tracks, short tracks. Uh, korte liedjes van minder dan uh, drie minuten. Uh, Thomas is ook alvast in de studio. Ik uh, heb dus het kortste liedje ooit opgezocht het kortste liedje ooit hoe lang denk je dat die ongeveer duurt ik zit al gelijk het uh, uh, is nog, nog te lang wat ben je er klaar voor nee. het kortste denk liedje het? ooit is van ja. uh, nepal death uh, dat gaat zo ja we het nog een keer draaien ja waarom ook niet <lacht> heet you suffer duurt dus uh, nou zo lang de titel is langer dan het liedje om uit te spreken <lacht> Seven hours since you went away. Eleven coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I. My breath. Where we go?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 Take Veronica, nou, zometeen de grootste engel van deze zender. <laughs> Dat mag gezegd worden. De Wanenolie, Thomas Ekker, gij is ziek, hè? Ja, ik zat vanmiddag om uh, half zes in de auto naar huis. Nou, best wel een lange dag. Ja. En toen belde de zenderleiding mij oh. op. Ja, toen dacht ik al, oh jee, wat heb Dan is, het nou normaal is er nou Is normaal gesproken foute boel. <laughs> ja, maar ze begon met. Is dit mijn favoriete vervanger? Die ik ja, aan de telefoon ja, heb. Dus ja, ik zei: ja, ja. Oh jee. Maar dan zegt ook het tegen mij. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, dan weten we dat ook. Nee, maar Gijs die loopt natuurlijk al twee weken hier rond met een, een snotneus. Dan heb ik jou daar. Dus ik dacht: Zeker. Of hij komt er gewoon overheen. Of het is inderdaad end of story. En uh, hij, hij valt een keertje op. En hij is nu, heeft hij gekozen: ik blijf in bed. Maar ik kreeg wel een appje van hem. Dankjewel dat je in wil vallen. Doe ze de groeten. Dus bij deze: de groeten van Gijs. Nou, uh, dankjewel, Gijs. Hey, de luisteraar zei: hij de groeten doen. Oh, niet naar mij. Nee. Take a weer. So awesome. Oh.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 Nu ook suikervrij. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd ik mijn auto, auto los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat heeft een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. En jij weer met je honden op wat. Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl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 Jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America Line cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com. Keukenkopers opgelet! Het is apparaten tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.